We gaan niet spreken over oorlogen, over aardbevingen, over hongersnood, over pestziekten, zoals vorige keer. Maar we gaan het wel over een teken hebben. Over de gruwel der verwoesting. Nou zouden we zo'n vers, waar die gruwel der verwoesting in staat, naast ons neer kunnen leggen, omdat we daar misschien helemaal geen raad mee weten... Want er is nogal wat verschil van mening onder de bijbeluitleggers wat dat nou precies voorstelt. En misschien dat er bij u in de gemeente hier ook mensen zijn die daar verschillend over denken. Ons kennen is natuurlijk nog steeds onvolkomen. En ik ga u een uitleg daarover geven waarbij ik niet zeg dat dat de absolute waarheid is. Want ook mijn kennen is nog onvolkomen. Maar toch, toch staat die uitdrukking, de gruwel der verwoesting, in Gods woord. En in Matthäus 24, wat is de reden over de laatste dingen? Het zou dus voor ons een teken moeten zijn, waaraan we kunnen zien dat de terugkomst van Yeshua en de oprichting van het Koninkrijk zeer nabij is. Ja. En ik denk dus dat we op zijn minst moeten proberen om zoveel mogelijk informatie uit de Bijbel te halen, waardoor we enig inzicht krijgen over deze uitdrukking. U kunt dan altijd nog aan het eind van de studie uw eigen oordeel daarover vormen. Laten we eerst het vers gaan lezen waar het over gaat. Matthäus 24 vers 15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting waarvan door de profeet daniel gesproken is op de heilige plaats ziet staan wie het lezen geven er acht op laten dan die in judea zijn vluchten naar de bergen enzovoorts voor de dienst had ik een gesprek met een paar mensen en toen hadden we het over bijbellezen bijbellezen dat kun je dus elke dag doen en je kunt stukken lezen maar bestuderen dat is een ander hoofdstuk. En wanneer we dit vers nou nog een keer zouden lezen, als zijnde wij aanwezig bij die oprichting, hoe lezen we het dan? Dan lezen we wanneer wij de gruwelde verwoesting, welke specifieke gruwel verwoesting? Nou, die waar de profeet Daniel het over heeft. En die bij Daniel dus ook op een heilige plaats stond. Als je het leest, dan moet je daar dus even aandacht aan geven. Laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Als je dus op die manier leest, dan krijg je al meteen meer informatie waar je moet gaan zoeken over de betekenis van die gruwelde verwoesting. De versen die daarna komen, laten dan die in Judea zijn enzovoorts, die horen er ook bij. En dan kom ik aan het eind nog op terug alleen die diverse zeggen meer over de actie die ondernemen moet ondernomen moet worden op het moment dat die gruwel komt dan over de betekenis van de gruwel zelf ja Marcus de evangelist heeft dit vers ook in zijn reden over de laatste dingen staan met twee verschillen Marcus spreekt niet over de profeet Daniel dat is punt 1. En het tweede verschil is, waar Matthäus zegt, op de heilige plaats, heeft Marcus op de plaats waar hij niet hoort. Dus die gruwel der verwoesting hoort niet op de heilige plaats. Nou, als je nou zo'n vers leest, tenminste zo doe ik dat dan, dan beginnen er bij mij allerlei vragen op te komen. En dan probeer ik die vragen te gaan beantwoorden. De eerste vraag bij mij is van... Wat kan die gruwel der verwoesting nou precies voorstellen? Waar moeten we aan denken? Wat is dat? Tweede vraag die ik me stel is, wat en waar is die heilige plaats? Waar moet ik aan denken? De derde vraag, dat was voor mij de belangrijkste. Waarom Yeshua ons verwijst en vermelding maakt van de profeet Daniel? Daar moet dus iets te vinden zijn bij Daniel. En de laatste vraag gaat over de versen die volgen op dat vers van de gruwel, kan ik daar nog iets uithalen waar ik iets mee kan? Ja, nou die vragen die gaan we dus even doornemen. En beginnen we met vraag 1, wat kan nou die gruwel der verwoesting voorstellen? Wat is dat? Dan gaan we eerst kijken naar het woord gruwel. Dat is een, een moeilijk uit te spreken Grieks woord, daar zal ik me ook niet aan wagen. Maar de betekenis is een smerig, verachtelijk ding. Het wordt gezegd van afgoden en dingen die met afgoderij te maken hebben. En het komt van een werkwoord en dat werkwoord dat betekent vies maken. Maken dat ervan gewalgd wordt. Zich van iemand afkeren vanwege de stank. En metaforisch betekent het nog vervoeien en verafschuwen. Kortom, met zo'n ding... Of met zo'n persoon, wat het ook is, daar wil je niks mee te maken hebben. Daar moet je niet bij in de buur komen. Ja? Nou, datzelfde woord gruwel, wat dus Marcus en Matthäus gebruiken, komt in totaal zes keer voor in het Nieuwe Testament. Twee hebben we er al gehad, blijven er nog vier over. Eén keer gaat het bij Lucas over de hebzucht van de fariseeën. En u weet, hebzucht is afgoderij. Ja? En dan komt het nog drie keer voor in het boek openbaring. En daar heeft het iedere keer te maken met het aanbidden en vereren van verkeerde dingen. Van afgoden. En één keer is er sprake van het nieuwe Jeruzalem. Waar staat dat er geen gruwel of onreinheid meer zal binnenkomen in dat nieuwe Jeruzalem. Dus dat zijn de enige keren dat dat woord in het Nieuwe Testament voorkomt. Nou, uit al die verse... Kunnen we twee, of uit al die, uh, die omschrijvingen, kunnen we twee dingen naar voren halen. Punt 1, gruwel heeft een negatieve betekenis. En punt 2, gruwel heeft te maken met afgoderij. En waar moeten we dan specifiek aan denken? Want er zijn natuurlijk veel dingen die met afgoderij te maken hebben. Nou, in dit geval is het een gruwel ...der verwoesting. Dus we moeten ook nog eventjes dat woord verwoesting... ...gaan onderzoeken wat dat betekent. Dat komt ook van een Grieks woord... ...dat is wat beter uit te spreken... ...dus daar waag ik me wel aan. Dat is eremosis En dat betekent ontvolking. Dus al het volk eruit. Totale verwoesting. En dat is ook afgeleid van een werkwoord... ...wat betekent plunderen, beroven... ...troosteloos maken, enzovoorts. Ja? Dat woord verwoesting... ...heeft dus ook een negatieve betekenis. Gruwel der verwoesting is dus dubbel negatief. Daar kan niet veel goeds uit voortkomen. Ja? En wanneer je dus die gruwel der verwoesting ziet staan... ...zoals Matthäus dat zegt... ...dan ontstaat er dus een situatie waar beroving, plundering, verwoesting... ...deel van uitmaken of bij komen kijken. Ja? Goed. Afgoderij... Leidt altijd tot verwoesting van het geestelijk leven. En we kunnen ons dus afvragen of deze gruwelde verwoesting ook tot de fysieke dood kan lijken. Dat zal leiden. Dat zal dus uit ons onderzoek moeten blijken. Ja? Eerst gaan we even kijken naar wat en waar is die heilige plaats. Nou, het woordje plaats in het Grieks heeft dezelfde betekenis als bij ons. Daar wordt een stad of een dorp. Mee aangeduid, wij zeggen ook ik woon in die plaats. Of het is een, een kleine afmeting van een grotere ruimte. Je zegt wel eens van nou leg dat boek even op die plaats neer. En dan bedoel je daar op de piano en dat is een onderdeel van een groter geheel. Maar hier is sprake van de heilige plaats. Voor zover mijn, ken, voor zover mijn kennis strekt, kan ik maar twee zaken noemen die voor mij heilige plaats betekenen. Dat is op de eerste plaats de stad Jeruzalem. Dat is voor mij een heilige plaats. En op de tweede plaats de tempel is een heilige plaats. Ja? En ik vind altijd, dat kan ik wel vinden, maar de Bijbel moet dat zeggen. Want je hebt niks aan wat ik vertel, maar wat er in de Bijbel staat. Dus we gaan aantonen dat die heilige plaats de tempel is. Handelingen 6, vers 13 en 14. Daar is sprake van Stefanus, dat is die man die gestenigd werd, weten u wel. In handelingen 6 vers 13, daar staat, deze mens, Stefanus, spreekt onophoudelijk lasterlijke woorden tegen deze heilige plaats en de wet. Want, dan komt de verklaring, we hebben hem horen zeggen dat deze uh, Yeshua, de Nazareër, deze plaats... ...zal afbreken en de zeden veranderen die Mozes ons heeft overgeleverd. Wat zou Yeshua afbreken? De tempel. Dat zei hij toch? Die zou hij in drie dagen herbouwen. Ja, dus het gaat over de tempel. Maar we moeten niet op één vers afgaan. We hebben er nog één. Handelingen 21, vers 28. Daar gaat het over Paulus. En daar staat in handelingen 21, vers 28... Help, mannen van Israël, dit is de mens, dit is Paulus, die tegen het volk, tegen de wet en tegen deze heilige plaats overal allen leert. En nu heeft hij ook nog griepen, eh, Grieken, waar heeft hij die gebracht? In de tempel en deze heilige plaats ontwijdt. We hebben dus twee versen gelezen en in beide versen, ...is twee keer sprake van de heilige plaats, als zijnde de tempel. Nou, dat kan dus bij u en bij mij geen verwarring veroorzaken. We weten dus nu wat die heilige plaats is en waar dus die gruwel der verwoesting komt te staan. Er zijn tegenwoordig heel veel mensen die denken dat de rotskoepelmoskee die op het tempelplein staat... ...dat dat... De gruwel der verwoesting is. Maar ik denk als je de verse leest die we straks nog gaan lezen in de context. Dat dat geen houdbare verklaring is. Voor mij althans niet. U kunt daar nogmaals aan het eind zelf uw eigen mening over vormen. Dan komen we bij de belangrijkste vraag. Waarom verwijst Yeshua nou specifiek naar de profeet Daniel? In het boek Daniel is twee keer sprake van de gruwel die verwoesting brengt. Ja? Ook daar, dat woord gruwel, komt in het Oude Testament 23 keer voor... ...waarvan het 21 keer direct weer betrekking heeft op afgoderij. En alles wat daarmee te maken heeft. En de Hebreeuwse betekenis van dat woord sikuts, wat dus gruwel is, wat wij vertaald hebben met gruwel... Dat is een verfoeilijk ding of afgod, gruwelijk en verachtelijk ding. Het gaat dus over een ding dat als afgod dienst doet. En wij denken dan toch vaak aan een afgodsbeeld of een altaar waar geofferd wordt aan de afgoden. Ja? En we moeten dus gaan kijken of dat een gerechtvaardigde denkwijze is. Nou, de eerste keer dat een woord in de Bijbel voorkomt, geeft meestal al een bepaalde richting aan waar we aan moeten denken. En in Deuteronomium 29 vers 17 komt dat woord gruwel voor de eerste keer voor. Waar gaat het over daar in Deuteronomium? Het volk Israël is vertrokken uit Egypte en is op weg naar het beloofde land. En dan in hun tocht komen ze door een zootje ongeregeld, allerlei vreemde volken, en daar zien ze wat die volken voor goden hebben. En dan staat er in Deuteronomium 29 vers 17. Gij hebt de gruwelen en afgoden gezien die men bij hen vindt. Hout en steen, zilver en goud. Gruwelen wordt dus direct in verband gebracht met afgoden die van allerlei materialen gemaakt zijn. Ja? Ja? Maar ook hier moeten we niet op één vers afgaan. We moeten het goed onderbouwen. En dan komen we terecht bij Twee Koningen, vers 23. Eh, Twee Koningen, hoofdstuk 23, vers 13 en 14. Het gaat over koning Josia. Een koning die deed wat recht was in de ogen des heren. Dat was een goeie. Ja? Alleen in zijn regeerperiode waren ze het wetboek kwijt. Dat werd teruggevonden in de tempel. Wij kunnen ons dat niet voorstellen, maar het was kennelijk toch zo. Ja? En dan gaat Josiah over tot actie. Dan gaat hij schoonschip maken. 86 jaar voor Josiah had overgrootvader Hiskia ook al schoonschip gemaakt in Juda. Ook dat kunnen wij ons niet voorstellen. Maar toch is het zo. Alleen... Heskia had hier en daar nog iets over het hoofd gezien. We gaan even lezen. Twee koningen, 23 vers 13 en 14. De hoogte ten oosten van Jeruzalem, ten zuiden van de berg der Verwoesting, welke Salomo, de koning van Israël, gebouwd had. Gebouwd had. Ik wijs er even op. En voor wie had hij die gebouwd? Voor Astoret. De gruwel der Sidoniërs, voor Kemos de gruwel van Moab, voor Milkom de gruwel der kinderen van Ammon, ook die verontreinigde de koning. Hij verbrijzelde de opgerichte beelden en roeide de gewijde palen uit. Gruwelen slaat hier dus ook weer duidelijk op afgodsbeelden en gewijde palen van die genoemde volken. Het is ook interessant om vers 4 van hetzelfde hoofdstuk te lezen. 2 koningen, 23, vers 4. Toen gebood de koning, de hoge priester Gilka en de priesters van de Tweede Orde en de dorpelwachters om... Dus nu gaat hij vertellen wat hij gebood. Om al het gerei voor de baal, de Ashera, en het gehele Heer des hemels... ...dat voor het gehele Heer des Hemels gemaakt was... ...uit de tempel des Heren naar buiten te brengen... ...en hij verbrandde die buiten Jeruzalem. Ja? Ook toen al was er gerij... ...ik zeg gruwelen... ...in de tempel. Dus op een heilige plaats. Op een plaats waar ze niet hoorden. In de periode van koning Josia trad Jeremia op als profeet. En ik zeg dat vaker tussendoor, als u van de week een keer tijd hebt, dan moet u Jeremia 2 en Jeremia 3 eens lezen. Dan kunt u lezen hoe het volk Juda zich bezondigde aan afgoderij. Wat ze daar allemaal deden. En Jeremia 7 vers 30 bevestigt dat nogmaals. Want in Jeremia 7 vers 30, daar lezen we... Want de kinderen van Juda hebben gedaan wat kwaad is in mijn ogen, luidt het woord des Heren. Wat hebben ze gedaan? Staat er. Zij hebben hun gruwelen, dat ging over dat gerij waar we het net over hadden. Ze hebben hun gruwelen geplaatst in het huis waarover mijn naam is uitgeroepen. Om dat te verontreinigen. Ja? Dus gruwel. ...heeft duidelijk te maken met het aanbidden van afgoden. Ja? En wij denken dan, en dat kunnen we hier dus ook lezen... ...dat we met beelden te maken hebben. Nou was dat voor dat volk natuurlijk niet zo vreemd... ...want ze waren nog maar net weg uit Egypte... ...of ze hadden alweer een kalf gegoten, wat dan beter werd. Ja? En de vraag is dus, wat wij mensen nou zo bijzonder vinden... ...om voor zo'n brok steen te gaan liggen... ...en ons daarvoor neer te buigen en dat te aanbidden. Want dat komt dus iedere keer maar terug. Wij verwachten kennelijk iets van een beeld. Wat is nou de kracht van zo'n beeld? Dan gaan we even kijken. Ik heb ook vaker gezegd... ...als God iets meerdere keren in zijn woord laat opschrijven... ...dan wil hij kennelijk ons iedere keer herinneren... ...zaken die we niet vergeten. Het is dus voor hem belangrijk... En dus voor ons helemaal belangrijk. Want of dat u nou dadelijk opslaat Jeremia 10 vers 14 en 15, of Jeremia 51 vers 17 en 18, daar zit geen letter en geen comma verschil in. Ik lees Jeremia 51 vers 17. En in Jeremia 51 vers 17, daar lezen we het volgende. Verstompt staat Ieder mens zonder kennis. Ik zeg het nog een keer: verstomd staat ieder mens zonder kennis. Beschaamd staat iedere beeldemaker. En waarom staan ze verstomd en beschaamd? Dat staat er, want elk gegoten beeld is een leugen. Staan nog iets achter. Er is geen geest in zo'n beeld. Dat moet u even onthouden. Ja? Nou, beschaamd staan dat is nog erger dan verstomd staan. Ja? Maar daar staat duidelijk dus dat wat een mens ook maakt van hout, steen, goud, zilver, ja, of, en hier zeg ik iets bij, moderne robots, komen er zo op terug, die stellen niets voor. Waarom niet? Er is geen geest. In zo'n beeld aanwezig. Ja. Wij weten dat. We hebben het gelezen. Ja. Maar. We hebben ook gelezen. Mensen zonder kennis staan verstomd. Want die verwachten heel wat van zo'n beeld. Maar het is een leugen. Het is, er zit geen waarheid in. Er zit geen geest in. Het is helemaal niets. En dat blijkt uit vers 18. Want vers 18 zegt. Het het gaat over zo'n beeld, dus ik zeg het maar gelijk. Zo'n beeld is enkel ijdelheid en een werk der verleiding. Als aan hen bezoeking gedaan wordt, gaan ze teniet. Nou, ijdelheid wil zeggen leeg, nutteloos. Het is een damp, het, het lost op, het stelt helemaal niets voor. Het enige waar het toe leidt, is verleiding en misleiding. Dat is wat het vers zegt. Er zit geen geest in. Ik zeg het nogmaals. Nou, met die kennis over die beelden. moeten we onderhand toch eens een keer bij die profeet Daniel uit gaan komen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Daar worden we naar verwezen. Ja? In het boek Daniel is, zoals ik gezegd heb, twee keer sprake van. de gruwel die verwoesting brengt. Eén keer gaat het over een vers. wat slaat op de eindheid. Eén keer gaat het over een vers en over een situatie die in een ver verleden al heeft plaatsgevonden. Zou dat dan het vers zijn waar Yeshua naar verwijst als hij het over de profeet Daniel heeft? En dat hij zegt, wie het lezen, geef er acht op. Ja? We gaan dadelijk lezen een stukje, van één of twee versen, in Daniel 11 en Daniel 12. Het eerste gedeelte van Daniel 11 is profetie die al vervuld is. De rest van hoofdstuk 11 en hoofdstuk 12 van Daniel gaat over profetie die zijn vervulling nog moet krijgen. Ja? En dan gaan we lezen in Daniel 11 vers 31. Dat is het vers wat in het verleden heeft plaatsgevonden. Dan zullen strijdmachten van hem op de been gebracht worden... Ze zullen het heiligdom ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten die verwoesting brengt. Wie is die hem? Over wie gaat dit? Kom ik zo op. Maar u weet dat er in de Bijbel uh, belangrijke gebeurtenissen geprofiteerd staan die een voorvervulling hebben. Waarom hebben ze die voorvervulling? Nou, dat is speciaal voor ons en voor mensen die in de eindtijd leven, als dat weer gebeurt, dan krijg je zicht op hoe dat het zal gaan plaatsvinden. We krijgen dus kennis van zaken op dat gebied. Over wie gaat dit? U hebt wel eens gehoord, in het verleden hebben we een groot Grieks wereldrijk gehad, onder leiding van Alexander de Grote. Dat werd op een gegeven moment na zijn dood, die jongen die werd niet zo oud, leefde ongezond, ja, werd opgesplitst in vier delen. Eén van die vier delen heette het Seleucidische Rijk. Dat bestond uit de landen die wij tegenwoordig kennen als Libanon, Jordanië, Syrië, Irak, Iran en een groot gedeelte van Turkije. Ik herhaal het nog een keer. Al die gebieden daar rondom Israël. Daar kwam een antichrist uit naar voren. Wij denken tegenwoordig allemaal, en ik zeg niet dat het een verkeerde gedachte is, want ook ik weet het niet, dat de antichrist uit de Europese Unie zou moeten komen. Althans, zo zijn er veel uitleggingen. Maar hier komt hij uit dat gebied. Ja, het gaat namelijk over Antiochus Epiphanes IV. Die leefde van 175 tot 164 voor Christus. En midden in zijn regeerperiode, in 168 voor Christus, veroverde hij Jeruzalem. Dat ging gepaard met enorm veel geweld en verwoesting. En dat kostte heel veel mensenlevens. De viering van de Sabbat werd verboden. De viering van de feesten werd verboden. De besnijdenis werd verboden. Mensen die vasthielden aan Gods woord en aan Gods geboden werden gruwelijk afgeslacht. Ja? De door Yahweh ingestelde offerdienst in de tempel werd gestaakt, hebben we net gelezen. En in plaats daarvan werd in de tempel een beeld opgericht. Die Antiochus, Epiphanus richtte daar een beeld op van Baal dat was een afgod, die kunt u vergelijken met de Romeinse god Jupiter of de Griekse god Zeus. En op het brandofferaltaar werden toen onreine dieren geofferd aan die afgod. Ook toen stond dat beeld op de heilige plaats. Op de plaats waar het niet hoorde. Precies zoals de evangelisten ons vertellen. Er zijn een aantal apocryfe boeken, zoals u weet. In het boek 1 en 2 Maccabeeën kunt u deze situatie van Antiochus Epiphanus, een paar van zijn voorgangers en een paar daarna, kunt u uitgebreid lezen en daar wordt in detail verteld hoe gruwelijk er gemoord werd. Ik zal het nu niet vertellen, maar het staat er echt in. Ja, dat is... Dat is verschrikkelijk. En ik lees toch een paar versen uit dat boek van die Maccabeeën. In 1 Maccabeeën 1 vers 54, daar staat de vijftiende kieslef van het 145ste jaar, het is van die geschiedenis van het Seleucidische Rijk, liet de koning, Antiochus Epiphanus IV, waar we het hier over hebben, letterlijk uit de tekst gehaald, de gruwel der verwoesting, op het brandofferaltaar bouwen. Salomo had ook al een aantal dingen gebouwd. Ik heb er u op gewezen toen straks. Die Antiochisch, Epiphanes, liet ook weer iets bouwen. We komen daar dadelijk nog een keer terug. Nou, wanneer we dit nu als voorbeeld en waarschuwing nemen, moeten we nu gaan kijken naar het vers wat de link legt naar de eindtijd. Waarom Yeshua die vermelding maakt in zijn reden over de laatste dingen. En dan komen we bij Daniel 12 en vers 11. Want daar staat bijna precies dezelfde tekst als in Daniel 11 die we net gelezen hebben. In Daniel 12 staat, en van die tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht die verwoesting brengt, zijn het 1290 dagen. Dit gaat over de allerlaatste periode in de geschiedenis. Waarom denk ik dat? Waarom zeg ik dat? Want u hebt nogmaals niks aan mijn woord, de Bijbel moet het zeggen. Daniel 12 vers 1 gaat over een verdrukking zoals het niet geweest is en er ook nooit meer zal zijn. Dat moet dus die verdrukking zijn in het eind der tijden waarover al over gesproken wordt. Daniel 12 vers 2 gaat over mensen die slapen in het stof en een opstanding krijgen. Voor zover mij bekend is is dat toch helemaal aan het eind van de tijd, als het koninkrijk wordt opgericht. Ja toch? Nou, we hebben dus te maken met de eindtijd. Maar dan staat er, dat hebben we net gelezen in dat vers, dat er offers gestaakt worden. Er wordt dus geofferd. Ik weet niet anders dan wanneer er een offer gebracht wordt, werd dat gebracht in de tempel. Dus dan moet er een tempel zijn. Ik kan me dat op dit moment nog niet direct voorstellen. Maar Gods woord zegt het. Dus moet er een tempel komen. Dat betekent dat we de situatie in Israël, in Jeruzalem en op het tempelplein dus scherp in de gaten moeten houden. Waarom denk ik dat er een tempel moet komen? En we kunnen ons dus afvragen of dat er verzen in de Bijbel te vinden zijn in andere boeken die deze denkwijze rechtvaardigen. En ik denk dat die verzen er zijn en die wil ik met u lezen. Maar we moeten ook nog even uh, terugkomen op wat er staat. Vanaf het moment dat die, dat, dat offer gestaakt wordt en die gruwel wordt opgericht, zijn er nog maar 1290 dagen. Dus daar hebben we eigenlijk een tijdstip, een moment. Want voor zover ik het mag begrijpen en denk te begrijpen, wordt dan het koninkrijk opgericht. Ja? Goed. Zijn er andere versen die ons een bevestiging geven dat er een tempel kan komen en zal komen? Ik denk het wel. 2 Thessalonicenzen 2, vers 3 en 4 zijn ook versen die we gelezen hebben toen het ging over misleiding. Toen we daar veel aandacht aan besteed hebben. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 3, daar staat, laat niemand u misleiden, <coughs> op welke wijze ook, want <coughs> eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. De zoon des verderfs, de tegenstander, en wat doet hij? Die? die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van vereering heeft. Hij gaat dus grote woorden spreken tegen God. En wat doet hij nog meer? Zodat hij zich in de tempel gods zet, om zich te laten zien dat hij een god is. En dan zegt Paulus nog, toen ik bij u was, heb ik u hier meermalen aan herinnerd. En hij heeft toen die Thessalonicenzen daar al aan herinnerd, hoe meer moeten wij daar niet aan herinnerd worden, want wij leven veel dichter bij die terugkomst. We moeten ook vers 9 en 10 van hetzelfde hoofdstuk even meenemen. De komst van die wettelozen is naar de werking des Satans. Met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. En met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaat. Enzovoorts. Ja? Dus Paulus die begint te zeggen, laat je nou niet verleiden. Want er komt een mens de wetteloosheid, die zet zich in de tempel... ...en die handelt alleen maar overeenkomstig de wil van Satan... ...want zijn, zijn, zijn uh, uh, werking is naar de Satan. Ja? En waar komen we dan terecht? We komen altijd terecht in het boek Openbaringen. Want dan moeten we naar Openbaring 13. In Openbaring 13, weet u, daar komt de laatste wereldmacht... ...uit de Mensenzee tevoorschijn. En die wereldmacht in Openbaring 13... Die wordt geregeerd door een regering. En aan het hoofd van die regering, daar staat natuurlijk een leider. En wat wordt er nou gezegd van die leider? In openbaring 13, vers 2b, daar staat. En de draak gaf hem, dat is die leider, zijn kracht, zijn troon en grote macht. Dus, wie die draak is... Dat hoef ik u, denk ik, toch niet uit te leggen. Mocht u twijfelen aan mijn woorden, moet u een bladzijde teruggaan. Hoofdstuk 12, vers 9, staat precies wie de draak is. De oude slang, de duivel. En wat doet hij? Die de hele wereld verleidt. Staat er in dat vers 9 van hoofdstuk 12. Ja. Wat doet hij nog meer, die wereldleider? Dat hebben we net al gezien, maar in vers 5 van hoofdstuk 13 lezen we het nog een keer. Aan hem werd een mond gegeven... Die grote woorden en godslasteringen spreekt. Dus hij verheft zich tegen God. Wat Paulus ook al zei in die brief aan die Thessalonicense. En wat moet er nog meer gebeuren met die wereldleider? Vers 8. En aan alle die op de aarde wonen, alle die op de aarde wonen zullen het beest aanbidden, die wereldleider. Ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam. Nou, als het goed is, dan staat uw naam en staat mijn naam wel in dat boek. Wij moeten dus niet overgaan tot aanbidding van die wereldleider. Maar hoe zal die wereldleider aanbeden worden? Dat heeft God ook laten neerschrijven. In datzelfde hoofdstuk, 13. Want die, die regeringsleider van die wereldmacht, die heeft, ik ben militair geweest, excuseer mijn... Uh, mijn woorden, die heeft een plaatsvervangend commandant naast zich. Die noemen wij de valse profeet. Wat doet die valse profeet voor die wereldleider? Dat staat in hoofdstuk 13, vers 14b en vers 15. Daar staat, en het, dat is dan die wereldleider, en het zegt tot hen, dus tot u en mij, die op de aarde wonen, we moeten weer een beeld gaan bouwen voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En aan hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld ook zou spreken en maken dat alle die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. Weet u nog, Antiochus Epiphanus liet ook een beeld bouwen. Het staat er niet voor niks. En hier moeten de mensen dus een beeld gaan bouwen wat overeenkomt met die wereldleider, want een beeld, in het Grieks is icoon, dat is afbeelding, gelijkenis. En dat beeld wat gebouwd wordt lijkt dus sprekend op een mens. Er zit zelfs een geest in. Het kan zelfs spreken. Ja? Dat zal toch wel een wonder zijn, niet? Dat, dat moet een Messias zijn, dat kan niet anders. Ja? verstomd staat ieder mens zonder verstand. Wij weten... Dat een beeld niet kan spreken. en dat er geen geest in zit. want God heeft het in zijn woord. meerdere keren voor ons laten optekenen. Ja? Dus als het goed is, worden wij niet verleid. Want dat is datgene. wat die valse profeet doet. Dat staat in vers 14a. in het eerste gedeelte. Daar staat: Het verleidt hen die op de aarde wonen. wegens de tekenen. die hem gegeven zijn te doen. voor de ogen. Van het, beest. het is allemaal verleiding en misleiding. Ik heb met u de afgelopen keren gesproken over de tekenen die God ons gegeven heeft, waaraan wij kunnen zien dat de oprichting van het koninkrijk zeer nabij is. Maar de naaper, die, die valse profeet, die doet zijn bedriegelijke tekenen. Die verleidt en misleidt de mensen. En daarom moeten we dus kennis hebben... ...van dit soort zaken. Nogmaals, wij weten nu wat er geschreven staat. We weten dat er in een beeld geen geest zit en niet kan spreken. Ja. En ik vraag me dus af, is dit wat Yeshua bedoelt in Matthäus 24 vers 15? Komt dit beeld in de tempel te staan? Ja. Komt dit beeld op de heilige plaats te staan? ...komt dit beeld te staan op de plaats waar het niet hoort. Moeten we hier, als we het lezen, aandacht aan schenken, acht opgeven. Ja? Kijk, Yeshua deed niets anders dan de woorden spreken die de Vader hem ingaf om te spreken. Maar die valse profeet, die geeft dat beeld woorden in om te spreken die hij wil dat er gesproken wordt. En die plaatsvervangend commandant, die ziet eruit als het lam... Staat er in hoofdstuk 13, maar hij spreekt als de draak. Dus hij spreekt de woorden van Satan. Ja? Ik ben u nog iets schuldig. Een aantal maanden geleden was op het acht-uur-journaal, ik weet niet of ik het u hier al een keer verteld heb. een item, een onderwerp, en dat ging over een professor. Die had een keurig colbertje aan, en een stropdas, en een overhemdje, en die zat op een stoel. En naast hem op die stoel zat zijn tweelingbroer. Zelfde overhemd, zelfde stropdas, zelfde colbertje. Hij zag er ook precies uit als de professor. Camera zoomde in, je zag geen verschil. Bij beide gingen de ogen op en neer. Het hoofd naar links en rechts, de mond open en dicht. En je zag de borstkas op en neer gaan, als zijnde... Ademhaling, er zat een geest in. En toen zei de journalist, die zei, ik zeg het maar in Hollandse woorden, wilde echt de professor opstaan. En toen stond de professor op en die ging dus vertellen, hij had zichzelf nagemaakt als robot. Uiterlijk zag je totaal geen verschil. Dat is echt waar, dat is geen geintje. Het was in het 8 uur journaal, ik neem aan dat je toch een klein beetje... Uh, hè? En tegenwoordig is men dus in staat, want daar gaat het om, om dit soort dingen na te maken. Dus wanneer we een wereldleider gaan krijgen, die misschien een keer een schotwond krijgt, want hij valt ook nog neer en komt weer overeind, staat, hè? dan zou er een replica van gemaakt kunnen worden, waardoor wij allemaal de indruk krijgen van, hé, hey, hij, hij is er weer. Maar het is gewoon een namaaksel. Ja? Dat zijn dingen die, die waren 50 en 100 jaar geleden niet mogelijk, maar in de eindtijd... ...is dat wel mogelijk. En daarom staat het er ook. En daarom kunnen wij dat misschien al een klein beetje begrijpen. Ja? Ik ben u nog één ding schuldig. Het laatste stukje. We Zouden de verzen die volgen op Matthäus 24... Die zouden we, ...daar zouden we nog even iets over zeggen. Want de oprichting van dat beeld... ...dat zou wel eens een hele snelle actie kunnen zijn. Waarom denk ik dat? Ik denk dat omdat Matthäus 24 vers 16... Daar is sprake van dat de mensen die in Judea zijn, die moeten vluchten naar de bergen. Vluchten, voor zover ik dat begrijp, is wegrennen voor gevaar. Ja, je probeert zo snel mogelijk om op een veilige plaats te komen. Kennelijk is er geen tijd om georganiseerd weg te trekken, dus om te gaan vluchten, want... Wie op het dak is, die moet niet naar beneden gaan om zijn huisraad mee te nemen. En wie in het veld is, die moet niet terugkomen om zijn jas te halen, enzovoorts. Maar wanneer dit moment precies is, ja, 1290 dagen voor het eindpunt, maar niemand weet waar het eindpunt is. Want Yeshua die zegt, bid tegen ons dat het niet in de winter gebeurt, dat het niet op de Sabbat gebeurt. Dat vrouwen niet in verwachting zijn op dat moment of geen kind aan de borst hebben. Want dat zijn niet allemaal de meest ideale omstandigheden om te vluchten. Ja? Als je op Sabbat moet vluchten, ik zou het bijna verkeerd zeggen, dan zit je in je zondagse pak. Maar dat, dat klopt niet, weer, hè? Dat klopt niet, nee. Nee? Ja? Maar ik, ik geef maar aan om te zeggen van, Yeshua zegt, bid dat het niet op die dagen mag zijn. Dus ook hij weet het niet. En dat klopt. Alleen de vader weet het. Ja? Goed. Voor we afsluiten lees ik nog een klein stukje uit dat boek van die Maccabeeën om u een indruk te geven dat daar, dat dat echt een voorvervulling is, want daar worden dezelfde woorden gebruikt die dus ook in onze Bijbel gebruikt worden. Daar staat dat uit vrees voor dat leger van Antiochus Epiphanes de bewoners van Jeruzalem de vlucht namen, dus ook toen vluchtten ze. En werd de stad een woonplaats van vreemdelingen. Zo vervreemde Jeruzalem van haar eigen kroost en lieten haar kinderen haar aan haar lot over. Haar tempel lag verlaten als de woestijn. Haar feesten waren dagen van rouw geworden. Met de Sabbat werd de spot gedreven. Vroeger vereerd werd nu de tempel veracht. 1 Maccabeeën 1 vers 38 tot 40 en in 1 Maccabeë 2, vers 29, daar staat nog... ...in die tijd trokken velen die rechtvaardig wilden leven... ...en vasthouden aan de wet, die trokken naar de, naar de woestijn. Ja? Goed. Ik sluit af. We moeten dus scherp opletten wat er dus in de wereld gebeurt... ...met name in Jeruzalem en op dat tempelplein. Niet voor niets is dit de tijd dat we allemaal de gebeurtenissen in de wereld kunnen volgen via radio via televisie via internet via uw ipad via uw mobiele telefoon via weet ik wat voor vernuftig ding er nog uitgevonden gaat worden alle informatie over de gehele wereld is voor iedereen op elk moment ter beschikking. Dus ook de informatie over de oprichting van de gruwel die verwoesting brengt. Wie het lezen geven er acht op. We hebben het gelezen en we hebben er veel aandacht aan besteed en ik zou zeggen, denken nog eens over na, praat er eens over met elkaar. Maar in datzelfde hoofdstuk 24 van Matthäus in vers 25 zegt Yeshua tegen ons Zie, ik heb het u alles voorzegd. Shabbat, shalom.